Mark Fisher met het nos -journaal. Het vredesplan van VN-gezant Annan voor een burgeroorlog te vermijden. De Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd na een bijeenkomst van de vrienden van Syrië in Parijs. De groep van 14 landen is het erover eens dat de tijd dringt. Elke dag die voorbij gaat komen er opnieuw tientallen Syrische burgers om zijn Juppé. Op de bijeenkomst in Parijs pleit de Amerikaanse minister Clinton voor een nieuwe VN-resolutie. Die zou moeten toezien in extra sancties voor het regime Assad. Als het zich niet houdt aan het staakt het vuren dat onderdeel is van het plan van Annan. PostNL bestuursvoorzitter Harry Korstra stapt per direct op. Reden voor zijn vertrek is de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen. Korstra werkt weg zonder vertrekregeling. Wat mij betreft staan principes voorop, zegt hij. Voorzitter Klaver van de Raad van Commissarissen betreurt het vertrek. Korstra werkte onder meer twintig jaar bij PostNL en de voorganger PTT Post. En sinds mei vorig jaar was hij bestuursvoorzitter. En onder zijn leiding was er een grote reorganisatie. En de afgelopen tijd leidde die tot veel problemen met de postbezorging. Boogt opvolger van Koorstra is Herna Verhagen. Ze is nu lid van de Raad van Bestuur en onder meer verantwoordelijk voor de afdeling Pakketten.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 Het openbaar ministerie zegt dat verhoging geen, eh, verhoging geen kans maakt. Twee mannen hebben bekend dat ze heel hard hebben gereden, maar zeggen niet te weten hoe hard precies. En bovendien kan er niet worden uitgesloten dat de beelden gemanipuleerd zijn. En dan het weer. Buien nemen af en het klaart op. Morgen opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS. -journaal.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 Ja, het, uh, het tweede uur is uh, begonnen en dat... Uh, deed ik ook niet zomaar door een, een nummer van de Cosmic Carnival uh, te draaien. Uh, Stop It van, uh, van de EP uh, die destijds is uitgegeven. Ik dacht in 2010, eigenlijk misschien zelfs al in 2009, uh, als uh, die Nick Schuyt zit te luisteren en die zegt van, nou, dat heb je weer helemaal mis, dan word ik volgende week uh, zaterdag gewoon op mijn vingers getikt. Want volgende week zaterdag, 28 april in Rotterdam, gaat uh, de Cosmic Carnival hun uh, album, uh, ja, min of meer pre- ik weet niet precies waar het is uh, Weten jullie dat toevallig? Want jullie hebben een, ja. enigszins innige banden opgebouwd met ja, deze band Ja, het is de Unie De Unie? Ja En waar is dat? Dat is naast... Uh, de Kuip De Kuip, <laughs> <Naast> de kuip. <laughs> Nee, ik heb... Nee? Geen flauw idee. Mijn uh, topografische kennis van... Uh, ik rij wel achter jullie aan. Sorry? Ik rij wel achter jullie, ja, ja, ja. <laughs> jullie aan. Dat maar is verkoop, trouwens. Ja, dat geloof ik graag. Uh, het, uh, het is, het, uh, dit, dit is ook apart. Mm -hmm. Ja, dat ja, uh, ja, is cool. Uh, ik, van de, ik zag vandaag nog iets uh, dat hij... Uh, Nick, die had er nog iets uh, gezet over Lee van Helm van uh, de Band. Ja, die ligt op sterren. Nou, die is, al, die is gestorven. Is die is gestorven ja, vandaag? Ja, die is gestorven. Dat is echt waar. Die, die is al niet meer onder ons. Hoe lang maar, niet? Want vanmiddag was hij van mij nog. Hoe lang is hij nou, dan? Nou, volgens, mij, uh, volgens mij is hij overleden. Tenminste, uh, ik heb... Zwaar. ik weet, uh, ja, ja, ja, ja, zwaar ziek. Maar um, uh, hij heeft wel eens verteld over dat hij ook dingen van de band in de Cosmo Carnival heeft uh, verwerkt. Haal je dat er ook wel uit? Nee, ze zijn zeker beïnvloed door de band. Ja, ja. absoluut. Dat, hoor je wel, dat vind ik wel heel goed. Ja, ze zijn er wel echt wel die, die, die ja, waardoor je ook in de bas en in de, in, ja, ik weet niet, in de feel die ze hebben. Ze hebben heel veel um, Springerig, um, springerige groovy uh, muziek, maar je hebt, ze hebben ook wel die koortjes die, um, en de, de, de sferen wel van, van, de, van de band, vind ik. Ja, ja. maar direct. Denk, denk jij ook dat deze band het in Nederland wel eens kon gaan doen? Um, ja, ik, ja ik, ik, ik, we hopen het wel. Dus ik, ik, ik vind dat ze op dit album uh, wel enkele singles hebben staan zelfs. Um, Desperate Man heb, ik best zeker. Desperate Man, ja. Yeah. Uh, maar het probleem is alleen ga dat... Ga ik dat eens even fijn draaien op de, dit station? Desperate ja. ja. Man, zeg je dan. Ja, Desperate wow. Man is al ja, echt... Uh, maar ja, het is de vraag, weet je. Ik, ik denk dat er, uh, ze zijn ook onafhankelijk zijn um, dan zou je lopen bijna zeggen, muren ze lopen, ze lopen ze tegen dezelfde ja, muur op als wij dat doen. Ja, nou ja goed, in ieder geval hebben ze de mazzel. Uh, want ik uh, draai al vanaf 2009, draai ik deze band al. We zitten nu in 2012 en ik uh, geef het niet op in ieder geval. Nee, dus, dat wil uh, ik niet doen. Nee, je dat, uh, je nee, want ik vind het ik vind, uh, vanaf, vanaf dat uh, moment dat ik ze al gehoord heb, uh, dat, dat heeft iets. Het heeft iets. Ik kan het niet mm. even 1, 2, 3 uh, beschrijven. Ja, het is pakbaar. Ik Kijk, bedoel, ze ja. hebben het op een, een of andere manier zo verwerkt... Ja, het, ja, je zegt het al. Hè? Mm -hmm. uh, is dat, ze hebben ook raakvlakken met jullie muziek. Uh, uh, ik, heb, ik heb af en toe een beetje de indruk van wel. Maar ja, ben ik Ik denk dat we wel... We waren echt van de jaren 60 uh, ja. onder andere. En de jaren 70. En die invloed heb je ho hoi, denk ik, wel. Mm. Uh, maar als ik dan met, met Nick, toen we het laatst over muziek hadden, dan, dan echt, dat gaat echt de hele andere kant op. Dan, dan, we hebben wel heel verschillende interesses in, in wat, wat we luisteren. Kijk, zij hebben wel echt een heel, heel groove georiënteerde oriënteerde uh, interesse. Ja. Maar Morning Jacket was ik trouwens uh, bij het concert, dus stonden zij er ook. Dus nou, eigenlijk een hele band. Maar daar, daar hebben wij, tenminste als band, een, veel minder mee, denk ik, ja. uh, uh, die dat soort muziek. Um, dus, dus we zijn wel raakvlakken in de zin van de bepaalde interesses, maar ik was sound uiteindelijk denk ik dat het best wel ver uit elkaar liggen ook nog wel. Uh, wij hebben dat toch het volk hier, hè. volk hier. Ja, achtige, ja, dat hebben jullie meer. Ja, uh, dat wij goed. komen meer vanuit de singer-songwriter-achtige hoek. Ja. En zij komen echt wel meer vanuit um, letterlijk de, de, de bandhoek, de, de, ja. de vuige de gitaarsolo's, de, echt de bas natuurlijk ook. Ja, de bas ja. speelt een heel belangrijke rol bij de cast. Ja, van Ronald. Ja, ja, en ze hebben een waanzinnig goede toetsen. Hebben hebben. Dus, uh, we hebben niet eens We hebben niet eens een Maar de, de raakvlakken zitten ook vooral in het persoonlijke vlak En in ja. de interesses en de, de voorkeur en de, de, ja. de motto's en de filosofie. Die ja, van, ja, ja, absoluut. Als ik dat uh, zo'n beetje volg uh, van, van de, de, de, wat jullie over en weer zeg maar, over, over elkaar zeggen, dan, dan klopt dat aardig. Uh, maar ik vind ze ook inderdaad basic, deze, deze jongens. Mm -hmm. met ja. de, de enige dame die trouwens hier in de buurt woont. Dus ik moet ook weer op mijn woorden letten. Ja, Marlies uh, woont in Haarlem. Dus, ja, dus, oh? oh ja, in oh, Haarlem. maar dat is het wel. Ja, okay. ja, dus ik moet opletten dat, uh, dat ze niet straks hier om de fiets binnen en binnen zegt van uh, dat, dat soort ideeën Maar goed, uh, dat is even de Cosmic Carnaval uh, Nu iets wat van uh, William jij zegt, dit is een parel waar je nu straks uh, gaat Ja we luisteren. gaan zo meteen uh, Roy Harper uh, uh, draaien en dat, dat liedje heet uh, The Same Old Rock ja. En dat is een, uh, een plaat die ik uh, voor mijn verjaardag van Frank heb gekregen mm -hmm. En uh, toen ik hem in mijn handen gedrukt kreeg, toen had hij al qua artwork en uh, hoe het eruit zag, de, de blik van de man zelf, had ik al zoiets van, ja, dit ga ik toch wel vrij snel uh, pr proberen uh, te luisteren. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik het luisterde, dacht ik van, ik wist niet wat me overkwam. Het is echt uh, een, een eye-opener. Het zijn vier nummers die all allemaal behoorlijk lang duren, stuk voor stuk. Behoorlijk lang. En, en je zou bijna zeggen ja, dat het, het eigenlijk acht nummers zijn. Ja. Maar dan verwerkt in vier tracks, zeg maar. Het, je hebt echt overgangen waarvan je denkt van dit, dit, dit kan eigenlijk helemaal niet. Om nee. alvast de lengte te verklappen van dit ene nummer. <laughs> het nummer is 12 minuten en 25 seconden. Ja. En het, ja, ja. Oh, ja. ja, ja. Wat, wat vinden jullie daar eigenlijk van? Ja, ja uh, gewoon draaien. Dat, okay. dat, dat, dat, dat, laten, we, laten we het gewoon doen. Dan hebben we ook even, even rust. Want uh, er is ontzettend veel gesproken over, over jullie. Maar ja. dit is ook wel even aangenaam om even... Dan denk ik, ik vraag toch nog even de toestemming van mijn collega. Ja. ja, nee, dat is goed. Gewoon draaien. We gaan, we gaan hem gewoon draaien, want het is een uh, uitdrukkelijke wens uh, van, uh, van de heer hier. Dus uh, we draaien hem ook. Komt ie. That gather all the times and tides at once. We love within. By each and every one of all the colors in a shade Inside each eye is sitting like the sword inside the blade This cascade Star That you have found me A brand new lock And you try to warn me That there's only one Combination no slay the same crossed his heart for those who died insane, his friend a restless mouthpiece, seven thousand years of age, trance to flash a face to shape his way. Is burning bright Inside his cage He's only got to breathe To find the blaze Such a groove To have him here On board her ladyship. The man who makes His living out of bed Such a gasp to see him flying through his ceaseless slip. One day, someday soon, he'll lose his head. And with a ring in the galleries, with eyes fixed on the door. Stand to walk on any floor For fear that good is something bad, is not But loud and clear is the call In black and white across your world. William had het een beetje gezegd... Uh, dit, dit, dit, ja, het is, het is, ik heb het met een half oor ook uh, op de achtergrond uh, zitten luisteren. Er zitten zoveel dingen in. Um, de, de mysterieuze kant van de popmuziek. Dat spreekt jou denk ik wel aan. Uh, als het, uh... Ja, sowieso. Ik, ik, ja? Ik, ik denk dat we bij ons eigen album ook gewoon echt een, een grote focus daarop hebben gehad. Ja? Om ook bepaalde elementen toe te voegen die, die iets, iets losmaken. Dat je niet bepaald kan, definië kan definiëren. Weet je? Mm. Zoals we dat ook gewoon... Zien bij Roy Harper Maar ten tijde van het album Dat ik de dingen die ik schreef voor het album Orchestreren, toen kon ik Roy Harper helemaal niet Dus eigenlijk toen ik het eraan hoorde Van hey, dit past wel bij Ons idee van muziek Het lijkt net alsof je het eigenlijk al overdeelte kon Nee, maar jij hebt een cadeau gekregen Van Frank Of van jullie allemaal Oké, maar goed Want anders heb ik het straks weer Don't shoot me en nemen jullie dat album nou ook mee als jullie met die, met die grote kar uh, en duwen jullie dat cd er dan ook uh, ja. stevast in? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Als stereo is alleen Nee. De stereo is niet zo goed hoor nee, ik van hoorde, ja. We worden alleen Paul McCartney zingen. Dan horen we, we, we Lennon niet. Weet je. Nee, dus dat, uh, nee, nee, nee, nee. Dan moet je hem op mono zetten. Ja, ja. Maar dat kan, dat, dat kan, kan hem niet. kan niet. Maar, niet maar, op, maar wat, wat wel cool is, is dat, dat wij denk ik, wij houden van dit soort muziek. En ik denk ja. dat we allemaal, kijk dit vinden we allemaal vet. Weet je. En we hebben ja. wel vaak ja. dat we dingen niet allemaal als collectief uh, vet vinden. Maar bijvoorbeeld Jacer verder heeft ook een bepaalde mysterieuze waarde. Midlake uh, Mid heeft ook vind ik, een heel mysterieuze waarde. De Doors zijn we eigenlijk allemaal wel fijn. De Doors wel. zeker, ja. Dat, uh, ja en, waar en ik en net mee begon, jij hebt het niet gehoord. Nee, nee. Maar, like maar that that will... is Jim Morrison? Is ja, dat is een band. De Good Meat heette ze. De liedzanger komt trouwens hier uit dit dorp vandaan. Dat wist ik ook nog helemaal niet. Maar dat, uh, tijdens de voorronde van de Rob Bagdale Award kwam ik daarachter. Uh, maar toen uh, kregen ze het jury uh, kregen ze terug. Jim is alive. En hij zit uh, in de buurt van het Spaar. Nou, uh, hij heeft nog net niet die stem van, uh, van Jim Morrison. Maar het is, uh, het is zo uh, geraffineerd zit het in elkaar. Maar ze hebben zich wel toegelegd hè, uh, als inspiratiebron van Doors. Maar de Doors, ja, op zich hadden dat natuurlijk ook. Ja, ja. Nee, maar dat was ook gewoon een heel coole band. Omdat ze met beetje teksten... Uh, muziek. Uh, wist het integreren tot een heel, heel cool geheel. En, en dat is ja. de Royal Harper heeft al. En ik denk dat wij... Ik persoonlijk heb ik dat ik uh, de, de periode van de Beatles heftig vind, wanneer ze 67, weet je, Sgt. Ja. Peppers, With maar ook uh, Full uh, on the Hill. En White um, Album? Ja, White Album ook wel, maar dat is... Ja? Bij sommige nummers is daar de mysteriösiteit alweer een beetje weg. Um, ja. Maar de, de, de nummers waar ze echt die mysterieuze feel hebben, dat, dat vind ik eigenlijk echt wel hun vetste. Dat zijn voor mij hele goede nummers. Ja. Uh, het nummer van de uh, Rolling Stones: 2000 uh, Light Years from Home. Ja, ja die hebben we, hebben we het ook ja, zeker. Ja. Volgens mij ook. Uh, ja. Ja. Dat, dat, ik, ja. ik, ik kan mij nog herinneren dat, dat wij hier een, ja. een, ja, een legendarisch radioprogramma. Wat we bij CFM hadden gehad: uh, Getertig aan Zee. Uh, daar draaiden we <laughs> dat nummer. Ja, ja dat, was een kunst, <laughs> dat was een kunstprogramma met een alternatieve muziekinslag. En uh, daar hadden we dus ook uh, een hele verhaal over de van Helm. Die we al eerder hebben genoemd uh, Maar ja, dat, die 2000 Light Years From Home Die had het ook wel zeker Ja, ja, ja. die hebben we ook gespeeld ja. uh, We hadden een avond uh, een... Moest je cover spelen? Yeah. Ja, dat doen we, doen we dus niet We dus hekel Dat was ook de laatste keer Dat we dat hebben gedaan Mooie <laughs> afsluiting yeah. Dat was een uh, top 2000 feest En uh, toen hebben we 2000 Light Years From Home gespeeld Samen met een soort van Volnaamse held Die uh, ontzettend goed is Hij uh, ja, is gewoon een Stones fan En die doet eens in eentje Als one man band Hij voet een tamborein uh, linker voet een uh, belletje Op zijn hoofd uh, Nikkelenelers uh, uh, Ja, echt uh, <laughs> Ja, precies <laughs> Zonneveld. Oh, uh, ja, precies. En, hij kan dus. Uh, ja, hij heeft oh, wel wat, enthousiast... wat zeg je, uh, Ferry? Ja. ja, hij heeft in alles het al uh, enthousiasme de tamboerijn door de midden geslagen. Ja. Dus ja. Hij is niet plaat. Ja, dat is ook zo. Ah. Dus, ja, dus ja, we ja, spelen 2000 toe <laughs> tussen Home. Ja. Ja. En hij wilde dat nummer altijd al spelen met een band, terwijl ze zijn eentje. En toen kon hij het eigenlijk met de band spelen. En toen had, ja, dat wij vonden dat ook een vet nummer dat ja. ons ja. heel uit kon leven. Ja. Het ja. sloeg hij dus tamboerijnstuk op op zijn been. Dat is zo'n bloeduitstoring. Hij kan het echt gewoon te groot van een grote aardappel of tamboerijn. Wat zeg je? Ze houdt de tambourijn. Dat is de grote midden ja maar dus dan, dan moet je kwaliteit. wel met, ja, dat dan kan dan deze je... muziek met je doen zeg maar. ja maar dan moet je wel ontzettend bezieningen met Dat ja, spelen hij was dus. ook gewoon line enthousiast die avond, want het was, ook, het was ook gewoon echt heftig sneller voor ons <laughs> ja, ja, geloof ja, het ja, echt ja, cool ja, nee. zijn collega terecht is het gewoon een held in Volendam ja hij is, kees nooit helemaal met zulke ja. en hij is, hij is volgens mij al 51 maar hij ziet eruit als een held een als een, als een held van 30 ja. zo ziet hij eruit ja verwacht ja, een jonge god is het Volendam de plek waar jullie vandaan komen. maar huis er ontzettend veel musicaliteit in, uh, in dat dorp. Nou, gisteren hebben we nog toevallig onze band nest, door een goede vriend die het over gehad. en die heeft ook van ja, weet je, dit is gewoon zo zwaar over schat. Um, en dat, dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant heb je dat, dus dat de muzikaliteit of de, de, de ta het talent en, en de... de wat je kan spelen of instrumentbeheersing mm -hmm. of... Ja, die is vaak gewoon... Dat valt eigenlijk best wel mee. Weet je? Ja. Dat valt eigenlijk of, best wel tegen dus. Uh, maar de aanleg en het muzikaal gevoel ik denk dat dat er wel is ik denk ook dat dat komt omdat heel veel jongeren opgroeien vanaf jongs af aan met die nieuwe of nieuwe muziek met die muziek van de Stones en de CCR en de Beatles en Steve Miller Band Fleetwood Mac daar groeien ze allemaal op dat wordt er gewoon met de pappelepel ingegoten en dan heb je natuurlijk gewoon heel erg sterke de en zo dan heb je gewoon een goede sterke basis en ja dat is natuurlijk wel belangrijk maar wij denken dat dat nu zijn wij misschien weer een voorbeeld om dat te doen maar dat verwapent natuurlijk ook door de jaren heen. Nu zijn andere mensen ja, nou ja. voorbeelden. Maar je, je, had, je had vroeger natuurlijk de Cats bijvoorbeeld, ja. die ook ja. niet de plank misloegen in, in mijn optiek hoor. Nee, maar dat, dat zijn ook wel mensen waarvan wij zeggen van, dat zijn natuurlijk wel, die hebben natuurlijk toen wel heel erg mooie stempel gedrukt op de Nederlandse muziek. Ja. En daarna is er van dan bergafwaarts gegaan. <laughs> Maar, uh, ja. ja, maar is het niet zo dat het misschien dan te veel voor de entertainmentkanten wordt ja, gekozen? dat, dat is natuurlijk ook je, dat, dat is, wat je nu zegt. dat is ook spijker op de kop. Mm -hmm. weet je, je hebt gewoon muziek maken en je hebt uh, en, en entertainen. En ik denk dat, dat de jongens die, die ontzettend goed zijn op dit moment entertainen... Zoals ja. ik Simon, uh, Drieze en, en Jan Smit, die, die, ja, die kunnen dat als het beste. En, ja. Dat is ook een vak. Ja. Dat doen ze goed. Ja. Dus misschien zijn er vanavond zo, zo ontzettend goede entertainers. Ja, oké, okay, goed. Maar dan heb ik ook nog een vraag... Uh, is het bij die mensen die jij nou net genoemd hebt, hè? bij de drie J's, bij uh, Nico Simon, uh, bij Jan Smit, is het uh, hun opgevallen dat jullie uh, bezig zijn? Ja. Ja? Ja. Tweets uh, hebben uh, gehad. Of ja, vroeg, ze hebben ons getwitterd. Of we getwitterd en, ja? en, en ja, twitterd. En, uh, en dat was hartstikke leuk natuurlijk. Het ja. was cool dat ze dat deden. En omdat ze ook allemaal ah, ze supporten ons dan ook wel denk ik. En ja. ze, vinden dat, ja, ze vinden het leuk. En, uh, we zijn natuurlijk wel een hele uh, tak van sport. Ja, dus uh, we hebben zelfs uh, nog een gesprek gehad met de grote, grote pose. Baas erachter uh, ja. uh, dat geheel. Om ja. um, um, te vertellen wie we zijn en wat we doen. En, ja. uh, en, uh, dus, dus dat is in principe wel, wel, wel, wel grappig. Ik heb nog, uh, nog iets over Volendam, maar ook met dit dorp waar wij nog in zitten. Er zitten zoveel ontzettend veel overeenkomsten in uh, met Volendam en Zandvoort. Het lijkt wel, iedereen kent elkaar. Ja, dat, dat, moet, haast. dat moet haasten. Dat moet ja, haasten. Ja, iedereen kent elkaar. Ja? Ja. Uh, maakt dat ook uh, wel uh, iets leuks zo, uh, zo, binnen zo'n gemeente? Ja, ik denk dat het ook iets verschrikkelijks maakt. Maar dat, dat ja. gaat twee kanten op. want ja. uh, nou, je, je weet, uh, hey, uh, alles van elkaar is ja, dus wat. Ja, iedereen met lang was van elkaar. Je dus hebt ook wel een rolcultuur. Roddel, ja. Um, het is bij ons niet, niet, niet, uh, niet, niet anders hoor. Nee, ja. ik, denk, ik denk dat het ook gewoon hoort bij dorpen. En ik denk ja. dat uh, is wel een ster in bepaalde, uh, op bepaalde vlakken. Ja. En dat, dat hoort er ook bij. Maar ik, ik, denk, ja, ik denk dat dat, dat is misschien ook inderdaad ja, toch bij dorpen hoort. Ja. Uh, maar dat. Dat je zegt, wij hebben niet zo'n mooie zonnesondergang. Nee, nee. We hebben we jullie, meer, wel jullie hoor, dus we hebben, meer, we hebben we we, we, ja. jullie wel het IJsselmeer hoor. Aan ja, jullie ja. hebben wel het IJsselmeer. Dus, dus nee, wij hebben meer. Ja, ja. Dan. Jaren geleden toen, uh, was ik baanspuiter uh, bij Slotenmaker. En Slotenmaker had een boot. In die boot dat, uh, was uh, de Veledin. En dat ding dat lag in Monnikendam. Maar het grappige was, hij had ook zo'n snelle sloep. Nou, dan gingen de baanspuiers te zien, en dan gingen we even naar Volendam. Dat weet ik dus nog uh, van. En dan ging je echt, uh, baf, het, uh, de haven van Monnigdam uit links af. En dan was Volendam al in zicht. Ja, dat staat mij dan weer bij. Maar goed, uh, het is, het is, uh, het, er zitten wel raakvlakken. Uh, ja. dat, dat, dat uh, Eén leuk verhaal weet ik uh, van, uh, van de sport uh, met Wim Jonk. De voetballer, die had toen een transfer die gemaakt En toen zei hij van Ach, ik heb het maar aan de grote klok uh, gehangen Want die valendam uh, gaat, ging er toch het dorp niet uit Zoiets uh, ja, okay. maakte hij ervan Kunnen er ook dingen gewoon onder de pet blijven? dat lijkt mij uh, uitgesloten Echt bijzonder als dat zou zijn ah, oh, Toch wel ja. Ja. Ja. Maar goed ja. <laughs> het, enige, het, het enige wat onder de pet bleef is dat wij een halve man maken waren Ja, ja, uh, ja. ja. ja. ja. We kunnen ons zelf wel eens Zuid-Korea. Of Noord-Korea, korea ja. Noord. Nee, Zuid-Korea is niet. Maar uh, wordt een, uh, wordt een missaal wordt er afgeschoten. Nee, precies. Want wel, wel ja. wij werken hier aan, aan bommen, ja. dat willen mensen niet weten. Ja, ja, ja. Maar nee, dat, dat idee hadden we wel Goed, beetje. Goed, uh, dus een beetje flauwekul allemaal aan het... Uh, nee, maar goed, het, het heeft ook wel een, een lading tussen Volendam en Zandvoort op zich. Uh, gaan we gaan weer iets van het album uh, draaien, wat, uh, wat mij betreft. Uh, wat, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We hadden net Actors Liars. Nou wil ik eigenlijk gewoon even een, een, een nummer... Uh, 93. En ik, ik kies dan voor het lange nummer Wat op het album staat En dat vind ik, dat vind ik echt de meest uh, Briljante nummer uh, in mijn optiek Never Cry Wolf Dat vind ik een mooi nummer Dus die wil ik eigenlijk nu uh, Hier even op de zender uh, gooien Graag, hou je vast Ja, daar komt -ie. Tied to a mast of a ship, capsized, no swimmer dies, the depths of my sea. Dude, I'm a fool. Thank God I'm tied to. Ja, dat is dus iets wat ik bedoelde met uh, de mystieke kant. Uh, dat uh, kan jij wel beamen neem ik aan uh, Frank. Ja, ik vind dat... Uh... Ja, ik, je, je, moet, je, moet eens, je moet eens weten hoe vaak ik dit nummer nou in de auto heb afgelopen draaien. Best vaak. En dan heb ik hem nog thuis op mijn uh, assortiment van iPod of iets uh, dergelijks uh, staan. Hoeveel boetes heb je gekregen? Dat is wel leuk, want ik, ik was dus in maart uh, in... Uh, in Hommelus, uh, in Almere, ik zei dat al het, uh, ja, tijdens de loop van, uh, van, dit, uh, van dit nummer. En uh, nou ja, toen heb ik dus uh, daar iemand uh, gezien. Zijn naam is Rogier Pelgrim. Ik weet niet of we daar nog vanavond aan toe komen. Maar anders uh, gaan we dat over een paar weken nog even draaien. Want volgende week hebben we geen uitzending vanwege het parkeren hier in antwoord. Uh, maar ik ging toen de, de terugweg en ik donderde dit, uh, ja, dit nummer dan. Uh, ik ga wel even vlumelen, een kraantje wel even wel open hoor. En je hebt inderdaad, je moet opletten dat je dus niet het gaspedaal te hard in trapt. Dat had ik dus dat hebben jullie wel bereikt met dit nummer. Dus dat is denk ik ook wel misschien het beste compliment wat je dan kan krijgen denk ik. Ja, ik denk het wel. Dit is een beetje gaspedaal muziek hoor. Dit was voor ons ook echt een vlaggenschip. Hier hebben we echt veel jullie in gezeten om dit te krijgen tot wat het is en toch zo minimalistisch mogelijk te houden en om het dat je goed te krijgen En <laughs> ja, ja, Louis die heeft Vind ik een franke briljante uh, drumpartij ja. gegeven, die, die het nummer echt heeft de feel heeft gegeven Die het nodig heeft Zelfs in Paradiso Zag ik bij hem Daar spatten wel welke, het drumplezier Spatten bij hem er ging allemaal af Dat, uh, dat, uh, dat zag je gewoon Ja dat is ook zo ja? was een kan je er uh, juist daarin Alles in kwijt Wat je erin kwijt uh, zou kunnen uh, Ja Eigenlijk ja. wel ja, Ik was ja? aan wel Een beetje de melodie op het drumstel Wat uh, natuurlijk ver te zoeken is maar voor de rest is het een erg mooie, uh, mooie uitlaatklep. Mooi ja. klankbord en een drumstel. Dat is erg, ja. erg fijn. Nog zo'n mooie vraag. Die ik, ik, heb, uh, ik, ik zat van de, van de week. Was ik even weer met, uh, met Queen aan het uh, rotzooien. Uh, uh, thuis. Uh, tijdens de uh, documentaire. Heb ja. ik uh, toen niet gezien. Jij ja. hebt hem gezien. Ja. Ja, die uh, want want uh, dan, wil je, dan, dan ga ik, ga ik uh, ergens uh, naartoe. Uh, is het zo dat je op een gegeven moment. Want uh, er is uh, een nummer. En dat de one by the Dust is ooit geschreven. Typische baspartij. Uh, heel erg John Deegan. Ja. En Roger Taylor die, ja, die, die deed eigenlijk alleen maar mee om het nummer verder te ondersteunen, maar voor de rest uh, niks. Hoe zit dat uh, met, uh, met twee gitaristen? Moet je je soms wel eens ongeschikt maken Zeker. Aan, uh, aan het nummer? Zeker. Uh, <coughs> het is een band en een band werkt samen. En ja, <coughs> ja. het is niet uh, ik en ik. Maar het is: uh, hoe klinkt alles? Ja, hoe komt iets tot een uh, ja, zo hoog mogelijk uh, geheel? Ja, want een drummer is natuurlijk altijd bepalend, denk ik, toch? Uh, nou, ja, de, of nou, niet? Ja, eigenlijk wel. Huh? Ja, meestal is de drummer een beetje de machine van de band. De motor van de band die de boel uh, aanzwengelt. Ben jij ben ook een beetje uh, regisseur? Mm, nou, we zijn alle vier nou, alle vier ik vind, ik, vind wel dat, ik vind dat Louis uh, in de productiepressie is heel belangrijk ja. En ik vind Louis ook in, in Als oefening heel belangrijk Want Louis vaak aantrekt van nou, We gaan nu even dit stukje doen Of dit stukje doen uh, Weet je In die zin Trekt hij de boel wel, wel Strek richting, uh, richting Wat af moet maar. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat, dat moet absoluut wel gezegd worden is het, is het ook een gast Die, die zegt uh, van uh, Als het Ja uh, het, uh, het is nu wel genoeg Nee We gaan het nog een keer doen ja, jij ook, ook zo lief? Ja. Ja. Ja. Een ja. soort Jan Wouters, zeg maar. Zo'n uh, zo middenvelder die uh, gewoon zegt, ja, pot potverdomme, dat moet gewoon nog... Uh, ja, helemaal. Ja, ja, ja. dus ja. Ze zijn we ja. allemaal wel een beetje gelukkig. Ze ja. ja. zijn niet echt opgevers, dus... Uh, nee, maar nee. Wij, wij, wij zijn wel de aanlangers van ik uh, 32.403. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> maar, eh... Uh, ja. punt, punt 5. <laughs> beta versie. <laughs> maar... Maar dat is ook al nodig, denk ik. Ja, want Actors and Liars, we hebben dat nummer al eerder gedraaid in dit uh, programma. Uh, Waarbij je uh, zei van, hè, dat was tegelijkertijd het afscheid, maar ook meteen de doorstart. De doorstart kwam met hem. Ja. Uh, hoe, is dat, was het nou zo uh, belangrijk dat, uh, dat. Ja, hoe ik moet dat ja. anders zeggen? Door zijn komst is, is, is daardoor gewoon een ja, soort van nieuwe energie op een ja, gegeven moment want, ontstaan. Want, we, we, de oude formatie was gewoon. Werkte gewoon niet. Eigenlijk. En uh, toen, uh, of misschien weet ik het werkte niet, ja, de drummer en bassist waren gewoon wat, wat, wat minder uh, gepassioneerd. Eigenlijk. Mm -hmm. En uh, toen de drummer ermee stopte, toen kwam Louie erbij. Uh, die gaf toen prachtige antwoorden tijdens zijn sollicitatiegesprek. Ten eerste dat hij hield van klassieke muziek. Hij hield van de Beatles. En hij had een heleboel drumsolos. Nou, toen dacht hij: deze jongen moet vliegen, vliegen. Vliegen bij meteen een goed gevoel bij. Ja. En uh, ja. Ja, hij was ook meteen gezellig. Ja. Uh, uh, ja gewoon meteen uh, gewoon echt gezellig en niet moeilijk weet je waar we niet van moeilijke mensen weet je waar we niet van als mensen zeggen van uh, ik kan wel maar mijn oma is wel uh, overmorgen en dag na ook jarig weet je want sommige mensen hebben oma's die zijn gewoon lekker week jarig ja. en, en daar houden we niet zo van weet je je moet wel gewoon uh, ja weet je we hebben ook een geluid van nu bijvoorbeeld dan moeten we spelen in in Fun Tokyo dus je zegt ja zo goed kan als ik lang op jullie kan slapen mijn oma is trouwens daar ja ja die mij morgen. <laughs> Hoeveel heb je er? Alweer. <laughs> ik heb, nee, ik heb er twee. Ah, je hebt er twee. <laughs> nee, je. Dag. Nou ja, feliciteerd, Bert. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, weet je, de, de, de, wat je de dus, dus zei van, van, van, van Louis, dat, dat toen Louis erbij kwam, en toen, nou, dat was Sifstot er eigenlijk mee, maar toen, toen Louis ook uh, niet meer elke keer vanuit, vanuit sneek moest heen en weren, en ook op een of andere manier, toen we echt besloten ervoor te gaan, dan is dit wel de, de ultieme, uh, uh, weet je, de ultieme groep uh, gekken. Ja. Ja. Want, want uh, het werkt gewoon goed. Ja, moet je gek zijn om... Stapelgek. Ja, gekukeld. Je weet, wat we nu uh, hebben, we moeten iedere week werken. Hmm. We verdienen helemaal niks. We moeten zelfs geld bijleggen. Uh, het sociaal leven ligt over hoop. We kunnen niet op kamers, we wonen allemaal nog thuis. We kunnen niet werken. Allemaal thuis. Moe, moeite met relatie. Het, het, het is <laughs> uh, een heel, heel, heel goed offer. Maar ja, daarom moet je wel een beetje gek zijn om dat offer te maken. Om vervolgens ja, de muziek te kunnen maken wat je echt mooi vindt. Is het een gave om muziek uh, te kunnen maken? Ik zeg niet dat iedereen dat iedereen kan. Nee. nee? Dat is misschien een, een, een, dat een elitaire gedachte, maar dat vind ik niet. Ik, ik denk dat dat. Uh, je, je, hebt er, je hebt er een bepaald, je moet een bepaalde, je open kunnen maken ervoor, anders dan wordt het erg moeilijk. Ja. En, je, en je moet ook uh, ontzettend veel input, muziek luisteren om, om, om uiteindelijk te kunnen, te kunnen ja. uit. Ja, uh, luisteren naar anderen om zelf uh, als Ja, om, als, als, als, om, om, om dingen te leren of ja. om dingen inderdaad uh, weet je, te verwerken. Hoe belangrijk is ontwikkeling? Ook belangrijk. Ik denk ja. dat je altijd wel jezelf moet ontwikkelen. Alleen je komt ook op het punt waarop je natuurlijk ontdekt dat je, eenmaal, dat je een soort van sound hebt. Maar dan moet je wel proberen die sound te herzien en te vernieuwen. Ik denk dat wij ook niet de band zijn die nu uh, vijf keer Actors Lions maken. Nee, oké. Okay. Maar ik, waar ik me uh, op doel is bijvoorbeeld dat je je dus uh, reflecteert aan bijvoorbeeld anderen. Of iemand die uh, zeg maar boven jullie uh, gaat staan en zegt nee, uh, zo, uh, hey, nu moet het af. Uh, ook uh, een beetje achter jullie kont dan zitten. Ja, want dat, anders blijft het ook weer te lang hangen. Ik denk dat wij wel onze eigen regisseur zijn dat wel van, want, want we hebben wel een paar keer gehad dat nummers gewoon Nog niet af waren En dat we dan dachten van we kunnen het nu wel gaan, gaan afmaken Omdat het af moet Maar zo dat weet ik niet Ja die producer die jullie hadden voor dit, uh, voor dit album Alan Branch, Alan Branch ja. Ja. Ik heb het met de man ook uh, even wat uh, zinnen oh. gewisseld Ja vond ik wel even interessant ja. Want uh, hij, hij zei ook Jij vervult een vreselijk aan alle Jezus uh, belangrijke rol, zegt hij. Want uh, lang niet alle muziek wordt opgepikt. En juist uh, de kleintjes, daar begint het uh, vanaf onderaf aan. Ja. En dan zegt, dan, dan zegt iemand dat, ja, ik, kijk, ik heb de neiging om naar mensen op te kijken. Dat zeg ik ook ja. even heel eerlijk erbij. Zo'n vent heeft dus met YouTube bijvoorbeeld zitten werken. En daar sta ik dan als Jaapie Koper, boerenlul uit Zandvoort, sta ik daar gewoon tegen te praten. Dus ja. Maar hij is al een knuffelbrit. Ja, knuffelbrit. En, uh, weet je. <laughs> <laughs> hij. Um, hij een leuke, ja. leuke man is. Hij ja. is echt wel aardig. We hadden en het net uh, over ook buiten de uitzending, maar ook in het, binnen de uitzending. Weet je, van, van ja. mensen die heel die goed snappen dat, wat, dat de basis misschien dus het belangrijkste is. Hmm. Maar hij is echt wel zo'n mens die, die gewoon. Uh... Hij, hij zei tegen ons: van Jongens, als je, als je door wil breken, als je de, in de muziek verder wil gaan. dan moet je stoppen met je studie en 100% gaan voor de muziek. Hmm. En toen dachten wij: van, Oké, okay, dat gaan we doen. We gaan stoppen met de studio allemaal en toen zijn we echt, we hebben de keuze gemaakt van, we gaan het gewoon doen met z'n allen. Ja. Losgehuurd, studio gebouwd en knallen. Ja, ben jij, want jij, want, het, want jij komt met dat verhaal. Was jij ook een van de eersten die zei van, dat moeten we doen? Nou, we waren met z'n allemaal wel. Uh, uh, want, want, want ik hoor net, van, hey, jij bent wel iemand van, uh, van als, het, uh, als we 100%, uh, 100 nee, dan ben jij nog eentje die de overtreffende trap vaak nou, wil We, uh, we Nou, vier doen. kwamen er wel, wel, wel uit zo van, jongens, ja. wat gaan we doen? Toen zeiden we tegen, tegen elkaar van, we gaan stoppen met de studie, we gaan voor de muziek. Ja. Met onze naïve gedachte dat we even door zouden breken binnen een ja. half jaar. En, uh, <laughs> zo werkt het dus niet. Nee. nee, het is gewoon keihard werken, en ja. nog harder werken, en nog minder geld verdienen, nog harder ja. werken. Maar het is een prachtige, prachtig vak tussen haakjes. En ik uh, wil nooit meer anders Het leuke is dat het ook weer een raakvlak Met mij uh, te maken heeft Ik uh, bedoel nu iets met journalistiek En ik krijg ook af en toe een schop onder mijn kont van, een, uh, van iemand die uh, 20 jaar uh, Bij een uh, mannenblad uh, als redacteur Bezig is uh, geweest Dus ja, uh, die zei ook van tip 1 Dat moet je doen, dus dat heb ik ook maar meteen ter harte genomen ja. Want als je iets wil neerzetten, dan klopt wel wat jij zegt ja. Moet je er ook inderdaad voor volgen voor, ja. voor, voor, uh, moet 100%, gaan. dat is niet 99% Nee, nee dat uh, snap ik <laughs> uh, De toekomst Heren, want uh, we, komen, we, we kruipen richting 10 uur. Uh, ja, de, de, het eerste album is af. Het tweede wordt Nederlandstalig. Dat is ons Nederlandstalig. Uh, ja. is een nieuw werkje ja. is dat? Nee. Fries. Fries. Fries. Nou ja, het wordt fries. Fries, ah, het is uh, een zwaar onderschatten markt, uh, wij zien ja. daar absoluut uh, taal. Er zit <laughs> heel veel brood in hoor. heel veel brood. Uh, kijk, we hebben nu het eerste album, we hebben uh, dat is er nu. Ja, daar gaan jullie natuurlijk nu uh, mee, uh, mee aan de slag uh, ja. door uh, optredens te doen in het land, Toertje. Toertje Duitsland. Ja, ja, gaat dat gebeuren? Toetje in Duitsland, ja, ah, kleintje. kleintje, maar dat is wel leuk. Is wel, mini. Het is ja. een mini-toetje. Maar mini-tour. Spelen is spelen. tour is dus toer. Tour tour. Tour ja. <laughs> <laughs> uh, ja, want uh, ik, ik zei al, 6 oktober, de melkweg. Het is niet de, de grote zaal. Nee, is het is kleine langs? zaal. kleine zaal. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. Ja, oké. Okay. Maar, uh, maar jullie bouwen wel heel langzaam, stap voor stap. En dat heeft ja. dus ook weer met die ontwikkeling, denk ja, ik. Uh, ja, wij zijn, uh, het is voor ons wel soms frustrerend, want we houden wel... We, we willen graag morgen um, Paradiso uh, Grote Zaal uitverkocht uh, ja. uh, Met in het voorprogramma Vlietwaxes ofzo ja. ik ik Maar dat zijn geen, geen uh, weet je, dus, Dat zijn dingen dan, Dat, dat we ook leren weet je, maar, Wat we wel bijvoorbeeld dit jaar uh, festivals willen hebben Maar ja, dat wordt ja. dan waarschijnlijk volgend jaar ja. uh, Misschien zijn die kleine stapjes wel goed voor ons Om, om die ja. ontwikkeling door te maken Waardoor we volgend jaar uh, sterker uh, In onze schoenen staan ja. ik, ik denk dat dat niet uh, verkeerd is Nee, nee. nee. Dus gewoon stap voor stap. Ja. Um, we gaan eens uh, even kijken, wat heb jij uh, klaarstaan? Nou, ik heb er wat van hun gekregen. Nou, laten we daar maar eerst dan maar gaan luisteren. En wat ook zelf, zelf aankondigen? Nou, ik weet niet wie, uh, wie uh, me overhandigd heeft: Bluffa Bluffalo. Buffalo Springfield. Uh, de Buffalo band van, uh, Springfield. Van Stils Young, een heel belangrijke band. Goed, laten we eens dus even gaan luisteren. Blof. Dat was hem dus. Uh, Buffalo Springfield. Uh, ja. dus we zijn een beetje toegekomen aan het eind van het uh, programma. Ja, dat vind ik altijd weer jammer. Uh, ja. Twee uur vliegen voorbij, maar we hebben een hele leuke gekke deal uh, en een leuke afspraak uh, gemaakt. Volgend jaar weer. Ja, dat is gewoon nog wel, wel Ja, <laughs> ja. ja. Uh, Wat er ook gebeurt, uh, al moet het hele toeré-schema uh, omgegooid worden, maar uh, de jongens komen dus gewoon terug. Vind ik erg aardig dat jullie dat... Uh, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, ja, mij ook. Dus uh, als, als we nu al kunnen kijken, we gewoon elk jaar kijken van... Als, we de... reden net heen en we zouden ook tegen elkaar van een beetje, oh, ja oh, terug, ja. shit. En we hadden echt wel, wel zoiets van... van uh, het is leuk ook om, om dan even terug te Met kijken op het dan jaar dan. Van, van shit. Ja. En er is, er is veel gebeurd. Ja. Er is ook echt ja. veel gebeurd. Ja. Uh, ik ik, ik uh, moet zeggen, toen jullie uh, hier binnenkwamen, heb ik heel veel op de zondag uh, politics uh, gedraaid. Daarna uh, hebben we uh, ja, ons moeten beperken tot uh, dit uh, programma. Toen is het een, vaak af en toe wel eens een beetje bij ingeschoten. Maar wel af en toe uh, de boel onder de aandacht uh, gebracht. Ja, En het album wat, je, wat jullie hebben gegeven. Ja, daar draaien we bijna nagenoeg uh, elke week wel wat van. Ik ben trouwens nog iets schandalig iets vergeten. Uh, ik zou uh, iemand uh, een nachtverhaal uh, vertellen. En dat is niet gebeurd. Dus uh, dat ga ik volgende week kan ik dat niet rechtzetten. Daar baal ik van. Die baal ik echt van. Ik had een agendapunt uh, in mijn hoofd zitten. Uh, dat moet ik even buiten de uitzending omregelen. Uh, uh, de mensen die thuis zitten te luisteren. Uh, er uh, er zat hier uh, bij de eerste en de derde donderdag. Zou er een nachtverhaal verteld worden van Jarl van Malta. Dat is helemaal erbij ingeschoten. Ja, ik, uh, ik We zijn te gezellig. Ja, ja nee, ik, ik doe daar ontzettend Jarl mee, uh, mee tekort. Uh, ik kom er nu pas achter. En uh, ja, Ik kan alleen maar gewoon mijn, uh, mijn nederige excuses aanbieden die nu op de radio. Het is vijf voor tien en ik ben te laat. Dus uh, het, is, het is wederom uh, schandalig wat ik gedaan heb. Maar ja, het is even niet anders. Uh, ik vond het wel genoeg dat jullie hier geweest waren. Ja, wij vonden het ook heel gezellig ja. Ja, ja, ik... Uh, ja, nou goed. We gaan afsluiten met, uh, met het nummer van, uh, van het album weer. Uh, met, met Welke met... mag het worden? Arms of the Arts, nummer vier. Oeh. Even kijken, nummer 4 Jaan, ja, hier ik... Dan gaan we daar naar luisteren En dan uh, zijn wij er over twee weken weer Met twee nachtverhalen Want dan is er één gedicht van Susanne van Balen En één van Jorren van Malta Dat Ga ik nu uh, gewoon uh, regelen Oké, okay, wat ons betreft, tot over twee weken Tot over twee weken, en hier een bedankt Thanks. Ja, ook bedankt Dankjewel dank dank ja. And I'll build you a wall A solid heap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 But all imperfections, all are gods I found my answer in the arms The arms of the arts. Point <laughs> me a star And I won't know its name I'll judge it by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 I'm so we'll find their way, into too hard in due time. Speak at your word, and I'll tell you a tale of a boy.